Het is vier uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Egypte heeft de jemenitische winnares van de Nobelprijs voor de Vrede geweigerd, Tawakol Karman. Bij aankomst op de luchthaven van Cairo is ze meteen teruggestuurd naar Jemen, zegt ze op Twitter. Het wordt bevestigd door bronnen bij de luchthaven. Karman wordt in Jemen de moeder van de revolutie genoemd. Ze is tegen de machtsovername door het leger in Egypte. Volgens de moslimbroederschap, de partij van de afgezette president Morsi, heeft Karman al een paar keer meegedaan aan demonstraties tegen het leger. Ook dit keer had ze in Egypte willen meedoen aan demonstraties. Iran heeft nu officieel een nieuwe president. Hassan Rouhani heeft in het parlement in Iran de presidentiële eed afgelegd... waarna hij werd beëdigd. Gisteren werd Rouhani al ingezegend door de hoogste leider van het land... Ayatollah Ghamenei. Rouhani is de opvolger van Mahmoud Ahmadinejad... die de afgelopen acht jaar president was. Die kon zich na twee termijnen niet verkiesbaar stellen. Op Curaçao is iemand opgepakt in verband met de moord op politicus Helmin Wiels... De verdachte is een vrouw van 43, van Curaçao. Wiels werd drie maanden geleden vermoord op een strand bij Willemstad. De vrouw die nieuws aangehouden is de tweede verdachte van de moord op Wiels. De eerste, een 30-jarige man, werd een maand na de moord zelf dood aangetroffen. De politie van Curaçao gaat uit van een huurmoord. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft de wereldtitel in de MX2 geprolongeerd. Bij de GP van Tsjechië won de Brabander van 18 beide manches. En daardoor is hij na vier races voor het einde niet meer in te halen door zijn concurrenten. Herlings won dit seizoen in de MX2-klasse bijna alle 26 manches. In de eredivisie heeft nieuwkomer SC Kambuur zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. In Leeuwarden werd het tegen Nac Breda 0-0. Kambuur speelt voor het eerst in 13 jaar weer in de eredivisie.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 Het laatste kwartier van twee wedstrijden in de eerste speelronde van de eredivisie... met Vitesse tegen Heracles. Richard van der Made. Tijd begint te dringen voor Heracles 2-0. Nog altijd in de Gelderdome in Arnhem. In het voordeel natuurlijk van de thuisploeg. Doelpunt in de eerste helft gemaakt door Leerdam en Pedersen. En Heracles heeft nog maar een kwartiertje om daar iets aan te doen. Bij Vitesse maakt Mike Havenaar de Japanner, zich klaar om in te vallen. Bas Stigler. Het seizoen is nog lang genoeg voor herstel. Gelukkig maar ook voor de stadionspeaker van FC Utrecht... die bij de entree in het elftal van Steve de Ridder... de nieuweling doodleuk Daniel de Ridder, zei. Maar ik heb nog even goed gekeken. Het is echt, Steve. Met de entree van hem is Utrecht wel weer wat meer naar voren komen te voetballen. En dat zal ze goed doen, want een kwartier tot twintig minuten... was go-ahead de baas in de gal gewaard. Stand 1-1. En straks in deze uitzending ook de laatste wedstrijd van de eredivisie van dit seizoen. Nee, van vandaag. Niet overdrijven. Pexwollen tegen Feyenoord. Misschien wel het allerbeste album aller tijden, Songs in the Key of Life. I Wish van Stevie Wonder. Richard van der Maden, hoe zou jij Herakles willen omschrijven? Armoedig. Ja, zeg jij het eens? Ja, armoedig inderdaad wel in de eerste helft. Maar in de tweede helft toch een, een stuk frisser. Ik vind ze ook beter combineren. Meer drang naar voren, meer agressie. Ze zitten er ook kort bovenop. Winnen dus meer duels. En daardoor komt het voetbal dan een beetje bovendrijven. Met Duarte in de ploeg zie je meteen dat het spel aantrekkelijker wordt om na te kijken. Vink met de hand omhoog de scheidsrechter. Omdat Veldhuizen haast moet maken bij de 2-0 stand. Maar de eerste helft was het eigenlijk armetierig. Er zat er totaal geen lijn in het spel van Heracles. Nauwelijks combinatie. Drie keer naar dezelfde kleur was te veel gevraagd. Maar in de tweede helft heeft de ploeg van de nieuwe coach Jan de Jonge toch behoorlijk wat kansen gekregen hoor, om de 2-1 te maken. Maar het is continu Veldhuizen die goed stond opgesteld. En hij redt tot nu toe Vitesse. Want er kan natuurlijk nog wel wat gebeuren. 10 minuten nog te spelen. Theo Jansen nu met de vrije trap. En van dichtbij staat Harry Barra. De zoveelste kans ook voor Vitesse prima redding van uh, pas weer de keeper van Heracles en dan probeert Chanturia nog een keer en op karakter pikt hij de bal opnieuw op van Bruns die een mindere tweede helft speelde was een lichtpuntje nog in de eerste 45 minuten Bruns maar in de tweede helft vind ik hem uh, zwak spelen deze aanvallende middenvelder zo zou je hem kunnen noemen van Heracles bal ligt inmiddels over de zijlijn en het was dus weer een goede kans voor Vitesse nu via Ibarra die zojuist ook tegen Geel opliep om de 3-0 te maken dan is het natuurlijk gespeeld. Nu Havenaar aanspeelpunt. Voorin houdt de bal goed vast. En daar is dan de goal. Ja, ja, daar is hij De beslissing. Renato Ibarra maakt 3-0 voor Vitesse. 10 minuten voor tijd. En dan is het duel hier in Arnhem beslist. FC Utrecht was vorig jaar de nummer 5 van de Eredivisie. go Eagles de nummer 6 van de Eerste Divisie. Moet Utrecht zich schamen, Bas? Ja, eigenlijk wel. En het wordt nog gekker als je het in een iets ander perspectief zet. Utrecht heeft geloof ik vorig jaar drie punten minder dan Feyenoord gehaald. Ik geloof dat Go Ahead er twee meer had dan Fortuna Sittard. En als je nou zegt die zit naar nou Feyenoord-Fortuna te kijken, dat lag dus niet zo ver uit elkaar. Dan klinkt het eigenlijk nog gekker. Maar ja, het is niet best. En de beste kansen in de tweede helft zijn echt voor Go Ahead geweest. En niet één, niet twee, niet drie, maar echt vijf. En Utrecht heeft daar behalve één schot van Toornstra van een minuut of tien geleden weinig tegenover kunnen stellen. Zo even voor de derde keer gewisseld. Bob Schepers in het elftal gekomen. Ik was nog even bang dat de speaker Bob Peters zou zeggen. Maar het is echt Schepers geworden. En nu een Hoekschop van Utrecht. Die wordt door De go Eagles. En daar is Schepers dan. Die wil schieten. Die maait eigenlijk een beetje half over de bal heen. Die krijgt een stuit mee vanaf de rand van het stadsobiet. Die komt per keer in de post weer terug. Dan moet hij hem zelf oppikken aan de rechterkant. En wordt hij eigenlijk door de verdedigers van Go Ahead ondersteboven gelopen. En komt er een counter voor de ploeg uit Deventer. Want uh, die zijn ook niet gek. Die snappen inmiddels ook wel dat er hier misschien nog wat meer te halen is dan een punt. Omdat Utrecht op geen enkele manier lekker in zijn vel zit. Dat bleek natuurlijk al in de confrontatie met het uh, ploegje. Dat zeg ik eigenlijk zo stom. Begon de ploeg uit Luxemburg. Waarvan iedereen toch vond dat hij niet zoveel konden. Maar die Utrecht wel uit de Europa League knikkerde. En Utrecht is op zoek naar zichzelf. Op zoek naar van alles eigenlijk. Maar heeft dat nog lang niet gevonden. En waar Go Ahead in de eerste helft echt tekort kwam eigenlijk overal te laat was, de bal niet in de ploeg hield, slordig was... zou je bijna geneigd zijn dat nu wat te vertalen naar plankenkoorts. En dan kan je zeggen, hebben ze eigenlijk best snel bijgeleerd... na een donderspeech, wellicht van Foukebooy in de rust. De puntjes op de I is de tweede helft zeer acceptabel van de ploeg uit Deventer. Het spel ligt even stil, omdat Schenk even op het veld is gaan zitten... met een kleine blessure. We gaan ervan uit dat dat meevalt. Utrecht 1, Go Ahead 1. Maar de beste kansen zijn echt voor de ploeg uit Deventer. 12 minuten nog. Het lukte Ibarra uiteindelijk wel... Richard. Deze wedstrijd maar goed werk met name van Mike Havenaar. Die de bal prima afschermde meegaf in de loop naar... De Ecuadoriaan Ibarra. En die schoot in de lange hoek. Eigenlijk onberispelijk binnen. Prima doelpunt van die snelle vleugelspits. Want dat is eigenlijk zijn wapen. Snelheid. Nu ligt Chanturia op de grond. Na een overtreding van Milano Koenders. En die krijgt de gele kaart van scheidsrechter Fink. Plus, denk ik, ja, uiteraard natuurlijk. Een vrije trap voor Vitesse. Randje, strafschopgebied. Inmiddels 83 minuten gevoetbald. En uh, Vitesse heeft de buit natuurlijk binnen. De eerste overwinning van het nieuwe seizoen afgelopen donderdag in Roemenië voor de Europa League 1-1 goede uitgangspositie wat dat betreft ook voor komende donderdag als de Roemenen Petrolul Ploesti op bezoek komen hier in Arnhem maar Peter Bos kan in elk geval zijn eerste drie punten nu vieren, Theo Jansen met de vrije trap wordt het nog leuker voor Vitesse Pedersen dus een kop door, bal opgevangen, niet goed weggewerkt door Herakles. dan Van der Heijden die zich ook meldt maar stapt een, drie, twee drie keer over de bal heen, geeft dan toch weer mee naar Ibarra Ibarra met de voorzet. Bal zeilt over het doel bij Pasveer. 83,5 minuut gevoetbald en Heracles lijkt geknakt. En gaat deze wedstrijd verliezen. Publiek achter het doel van de uitblinker in deze wedstrijd. Piet Veldhuizen. Zij vieren feest. Met ontblote bovenlijven staan ze daar achter de goal. Vlaggen allemaal mooi in het geel-zwart gestoken. Vitesse gaat dit duel op zeker winnen en staat voor tegen Heracles. 3 tegen 0. Live sport op Radio 1. NOS langs de lijn. Ken jij nog de wereldhit van een jaar of vijftien geleden? I'm a big, big girl in a big, big world. Zeg me vaag wat? Ze is volwassen geworden, ze heeft de radio 1 cd. Want dit was er. Jo. Emilia met So Wonderful. Uh, snel terug naar het voetbal dan maar. Bas, Utrecht, go Eagles. Ja, ik zou als Hugo was de volgende keer iets minder snel toehappen. Met, uh, ik denk dat ik het wel weet, want dan was ze nog even met. Het zin zing, ja. vond, vond een genot. Zes ja. uh, minuten nog te gaan in de gehaald 1-1 de stand... En uh, Go Ahead ruikt wel dat er kansen zijn. Go Ahead speelt een uh, goede tweede helft. Go Ahead heeft veel kansen gekregen. Utrecht heeft daar niet heel veel tegenover kunnen stellen. zoals dus ik zei een keer, een schot van Toornstraat. Dat was gevaarlijk. Nog een schot dat voorlangs ging zo even van invallen Bob Schepers. Maar daarmee is de koek wel op. Er gaat gewisseld worden. Dat is de laatste wissel van deze middag. Jury Schroyen, verdediger, gaat in het elftal komen. En Sandro Schenk gaat er dan uit. Die, stelde ik al, zat geblesseerd op het veld. Het valt allemaal wel mee. Maar blijkbaar toch niet helemaal fris meer om dan... Zijn ploeg door de slotminuten van deze wedstrijd heen te helpen. Dat zijn er dus nog 5,5 op de klok. Zal een minuut of 5-6 bij komen. Dat er ook weer zo'n drinkpauze gecompenseerd moet worden. Die we ook in de tweede helft achter de kiezer hadden. Dat was voor Utrecht trouwens meer ademhappen dan drinken. Maar dat is, uh, heeft zijn vruchten wel afgeworpen, want Utrecht is daarna wel wat rustiger geworden. Maar ja, is dat genoeg? Thuis 1-1 tegen go Ahead? Eigenlijk niet. De ridder krijgt een bal, maar dat uh, krijgt hij pas. En dat er een overtreding is gemaakt. Ik denk door Moelenga. Of zou de ridder zelf zijn tegenstander hebben vastgehouden. Hoe dan ook heeft Kamphuis de bal cadeau gedaan. Als je het zo zou mogen zeggen aan Ahead Eagles. En daar komt er een trap van Dokus Schmied. Van rechtsachter naar links voor. En dan zou het wel helpen als de links voor daar ook rekening mee zou hebben gehouden. Maar dat deed hij niet. Want Houtkoop was met van alles bezig. Maar verwachtte daar geen bal. Die is dan prooi voor Van der Marel. En dan mag Utrecht, terwijl de klok over de 85 minuten heen gaat, gaan bouwen aan een aanval. Waarvan we er dan eigenlijk in de hele wedstrijd weinig hebben gezien. Maar zeker in de tweede helft. De Rijk met een lange trap op zoek naar de ridder. Steve de Ridder, voor de zekerheid. Die wel zijn duim opsteekt omdat de bal ongeveer in zijn buurt kwam. Maar er was het hoofd voor nodig van de tegenstander om uiteindelijk ervoor te zorgen dat Utrecht een ingooi mag nemen. Dat gebeurt diep op de vijandelijke helft. Waarbij je Bulthuis gaat gooien. Maar we het voetbal even gaan verlaten. Want er is gescoord bij, waar, wie. In Arnhem bij Vitesse Heracles een treffen, meer mag je dit niet noemen. Op naam van Matthew Amoa, overigens de oudspeler van Vitesse, waardoor het in blessuretijd 3-1 is geworden. Ja, een doelpunt na een enorme blunder. Dat moet ook gezegd worden van, van Leerdam die de bal helemaal verkeerd terugspeelt. Amoa krijgt hem in de voeten. Passeert uiteindelijk met wat omwegen Piet Veldhuizen. En tikt de bal vervolgens in de korte hoek laag binnen. En zo is Heracles dus teruggekomen tot 3-1 via de eerste goal van Matthew Amoa in dienst van Heracles. Maar het is dus niet meer dan een ere Want we zijn al zo diep in de tweede helft. We zitten inmiddels in blessuretijd zelfs dat Heracles dat ziet hier Waarschijnlijk niet meer zal goedmaken. Twee minuten extra nog zie ik nu bij de vierde man in dit duel. Of wordt het toch nog leuker? Balletje gaat richting Amoa opnieuw in het strafschopgebied Maar wordt verdedigd door Van der Struik. En dan nog een keer door Van Aanholt. Bal over de zijlijn. In paniek toch de bek nu van uh, Vitesse. En nog een ingooi voor uh, Herakles met uh, Koenders. Bal gaat terug naar uh, Tanane, Zojuist uh, geel gekregen. Dan een nieuwe aanval via Bruns. Goed voor de man gekomen door Kasia. De aanvoerder van Vitesse. En dan is het Van der Heide die uiteindelijk uh, uitverdedigt. Naar de rechterkant. Daar is Van der Struik. Daar is ook Ibarra goed meegegeven door Van der Struik. Ruimte nu voor de Ecuadoriaan. Ibarra met de voorzet. Achter de man bij Leerdam. En dus opgevangen door Koenders. Weggehaald. Niet al te best. Nog een aanval voor Vitesse met Theo Jansen. Het is niet lang meer. Vitesse leidt 3 tegen 1. Theo Jansen terug naar uh, Ibarra. Die daar... Uh... Op het middenveld staat zo'n beetje in de middencirkel. Natuurlijk niet uh, helemaal meer voorin. Want het is nu vooral belangrijk om die bal in de ploeg te houden bij Vitesse. Inmiddels ligt de bal dan ook weer over de zijlijn. En is het een ingooi voor Vitesse met van der Struik. Het is niet lang meer dus in deze wedstrijd. Vitesse gaat hem winnen. Zoveel is wel duidelijk. 3 tegen 1. Ze hebben er lang moeten op moeten wachten in Rotterdam. Maar hij gaat van start. Pekzwolle Feyenoord. Daar zit voor ons Ragnar Niemeijer. Ik ben erg nieuwsgierig hoe de opstelling van Feyenoord is. Ja, ik weet niet of hij dat met reden vraagt. Maar nou, is Koeman, wel... Koeman is een beetje op oorlogspad, heb ik de indruk. Die gaat met heel weinig tegenslag genoegen nemen. Nou ja, dat heeft hij gezegd. Het moet allemaal een stapje beter en een stapje hoger en weer wat serieuzer. Ik weet niet of het ermee te maken heeft, maar Joris Matthijs, die speelt vandaag in ieder geval niet in de basis bij Feyenoord. Toch nog altijd een speler, in ieder geval uit de selectie van het Nederlands zelf, als een plek in het hart van de verdediging wordt ingenomen door, bijna verrassend, Bruno Martins Indië. Nederland speelt dan linker linkerverdediger. Matthijsen passeren, dat is toch uh, opmerkelijk. Hetzelfde zou je kunnen zeggen, misschien in iets mindere mate voor Tony Vilena, Die ook niet vanaf het begin van de partij zal zijn bij de ploeg van Koeman. Omdat Ruud Vormer op de deur heeft uh, geklopt En blijkbaar is die deur een keer open gegaan. Dat is dus vandaag. En vormer en Klaasie spelen achter Immers op het middenveld van Feyenoord. De ploeg die overigens verder bestaat, ik zal hem even noemen uit Mulde. Jan Maat de Vrij, Martis Indienelon, Klaasie vormer Immers. En dan de voorroeder met schaken, pellen en goossens vanaf links in de aanval. Cisse, daar was er nog sprake van, maar die zit niet eens op de bank. Mocht er iets gebeuren, dan zal Verhoek in de ploeg moeten komen. Zoals we inderdaad dat Sise er niet geweldig op in Rotterdam. En al die blessures aan zijn voet, zijn teen, noem het allemaal maar op. Heb je het over opvallende namen overigens? dan kijk je nog even met een schuin over natuurlijk ook naar Pek Zwolle. Tweede jaar in de Eredivisie, daar toch twee grote aankopen. Zeker voor de Zwollse begrippen, voor de nieuwe trainer Ron Jans. Dat is uh, als eerste Gion Fernandes, te komen van Feyenoord, maar hij zit op de bank. Zou niet helemaal fit zijn, een beetje opmerkelijk omdat hij deze week... Toch in een interview liet Doorschemeren er klaar voor te zijn. En graag tegen zijn oude ploeg te willen scoren. Dat heeft hij wel eens vaker gedaan. En ook Stef Nijland, waarmee Jan samenwerkte in het verleden bij Groningen. Een bekende naam, jarenlang in dienst van PSV. Met name dan in dienst, Voetbal het niet. Ook hij zit op de reservebank. En zo is er eigenlijk na deze transferperiode tot nu toe... Maar één nieuwe naam te bekennen bij beide ploegen. Dat is dan Mokotjo bij Zwolle, inderdaad gekomen van Feyenoord. Zometeen om half vijf schrijft de Guzzebuje. Ook hij begint aan zijn din-seizoen. Het is inmiddels afgelopen bij Vitesse tegen Herakles. Eindstand 3-1. En bij Utrecht God Eagles wordt nog gespeeld. En is het spannend, Bas? Ja, zeker. 1-1. De officiële speeltijd zit erop. Maar als gevolg hebben we het eerder gezegd van de drinkpauzes op deze... Zonder overgrote zondagmiddag komt er relatief veel tijd bij. Vijf minuten gaan we nog door in de Galgenwaard. Waar Utrecht maar hoopt dat een bevlieging van een van de mensen voorin. Want ja, dat kan ook. Want kwaliteit is er genoeg bij Toornstra of Oor of Moelenga Ervoor zorgt dat Utrecht nog aan het langste eind trekt. Dat zou tegen de verhouding in zijn. Want Go Ahead verdient minstens een punt inmiddels. Met alle mogelijkheden die het gehad heeft in de tweede helft. De eerste helft heeft Go Ahead zich niet laten zien. Zo eerlijk moet je ook zijn. Maar in de tweede helft heeft de ploeg uit Deventer echt de meeste kansen gehad. En nu na een fout van Bildhuis, komt bijna. Ook nog Antonia uit strafselgebied van Utrecht binnen. Maar de situatie wordt door Herings gered. Een van de centrale verdedigers. Die steekt nog net op tijd een been uit. Maar Bulthuis wilde de bal die eigenlijk met een stuitje op hem af kwam terugkoppen naar zijn keeper denk ik. Maar dat mislukte totaal. Kolder paas naar de linkerkant. Houtkoop ontvangt. Maar op dat moment heeft de scheidsrecht al gefloten. Herings gaat de gele kaart krijgen ze zelfs nog omdat hij Kolder tegen het gras werkt. Een uh, relatief eerlijke wedstrijd. Tweede gele kaart pas. kreeg er één en nu dus uh, de centrale verdediger. En dat betekent dat er nog een kans komt voor uh, go-ahead. 91 minuten op de klok. Een vrije schop. bal ligt op een meter of 30 van het doel. Ruiter heeft uh, laten zien dat hij zijn mannetje staat vanmiddag. Want als er nou één bij Utrecht wel zijn niveau heeft gehaald en een voldoende heeft gescoord. Dan is het uh, de doelman Robin Ruiter. Die een aantal uh, prachtige reddingen heeft verricht. Maar het feit dat dat nodig is... Daar zal de gemiddelde FC Utrecht-fan zich toch achter de oren krabben in een thuiswedstrijd tegen een ploeg die vorig jaar zesde werd in de Eerste Divisie. Maar blijkbaar liggen de verhoudingen niet altijd zoals je verwacht. Een vrije schop dus op 30 meter. Job van der Linden gaat dat doen en die doet dat schitterend. Och, wat een fantastische vrije schop die op de binnenkant van de paal komt en dan bijna over de achterlijn helemaal wegrolt naar de zijkant. En op een halve meter van de cornervlag af Utrecht een ingooi oplevert, maar Ruiter had nu geen schijn van kans. Wat een formidabel mooie vrije schop die een beter lot zou hebben verdiend. En die dan een waardig slotakkoord zou zijn geweest voor deze wedstrijd. Maar Van der Linden heeft het geluk niet. Je kan ook zeggen Utrecht heeft het geluk wel. En nou wordt Rom in Ruiter op de achtergrond omgeroepen tot man van de wedstrijd. Nou dat klopt al strikt genomen wel. Maar het publiek hoorbaar boos, chagrijnig, gefrustreerd, teleurgesteld en aangedaan. Want hier in de Golgenwaard denken ze laat maar verder. Deze middag is het verpest. En laten we dan maar hopen dat het 1-1 blijft. Goeiedag Jop van der Linde, Wat een schitterende vrije schop op de binnenkant van de paal. Drie minuutjes nog te gaan in de Golgenwaard. Het is 1-1. In this dirty old part of the city. Where the sun refuses to shine.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 De The animals, we gotta get out of this place. En dat gaan ze in Utrecht bijna doen, Bas minuutje nog. Utrecht go-ahead 1-1. En de vrije schop galmt nog na de bal op de paal van Job van der Linden. Bijna had go-ahead nog een goal gemaakt in de slotfase. Nu is Schepers weg voor Utrecht aan de rechterkant van het veld. Kiest Moulenga-positie. Die uh, zelden onder de bal door. Ook... Invaller. De ridder stond daarbij, maar die ziet de bal ook op ruime afstand langs zich heen glijden. Daarmee is de angel voor Utrecht wel uit. Als een uh, snelle blik op de klok leert dat er nog een seconde of twintig te gaan is. En de bal op de helft van Utrecht ligt aan de voeten van Antonia. Valt hij dan daar nog? Dat zou echt niet onterecht zijn. Want Go Ahead heeft zich uh, van zijn beste kant laten zien in de tweede helft. Nu verslikt Antonia zich in Toornstra. Die de bal op zijn buurt weer zo inlevert bij Doken Schmid. Dat zet dan Go Ahead nog een keer in de vooruit. Kamphuis de scheidsrechter zegt dat het nog een keer mag. Merkwaardig genoeg speelt dan Houtkoop de bal terug op de eigen helft. Die gaat nu zelfs helemaal terug naar de keeper. Zoals het lijkt dat de gasten uit Deventer het wel prima vinden met een gelijkspel. Dat is dan nu een feit. Het publiek in Utrecht is boos, teleurgesteld en woedend. Dat hoorde ik zo even al. Dat is allemaal begrijpelijk. Zeker in het licht van wat er al gebeurd is in de Europa League hier in de Galgenwaard. Feit is dat Bulthuis na een kwartier Utrecht op 1-0 zette en een zonnetje ging schijnen in de Galgenwaard. Vanuit Utrecht's perspectief ging dat zonnetje in de tweede helft snel weg. Toen niet alleen de gelijkmaker kwam van Houtkoop... maar Utrecht echt 20 minuten van het kastje naar de muur gespeeld is door Go Ahead. Dat hier een punt overhoudt aan het bezoek in de Galgenwaard. En dat punt is bepaald niet gestolen. De uitslagen van vanmiddag tot nu toe. Kambuur-Leeuwarden tegen Nak eindigde in 0-0. Utrecht-Court Eagles dus 1-1. En dan hadden we ook nog Vitesse tegen Heracles 3-1. Dit is Radio 1. Het is bijna half vijf. Mark Visser. Egypte heeft de jemenitische winnares van de Nobelprijs voor de Vrede geweigerd... Tawakol Karman. Bij aankomst op de luchthaven van Cairo is ze meteen weer teruggestuurd naar Jemen... zegt ze op Twitter. Karman wordt in Jemen de moeder van de revolutie genoemd. Ze is tegen de machtsovername door het leger in Egypte. Arrestatie op Curaçao in verband met de moord op politicus Helmin Wiels. Het is een vrouw van 43 uit Curaçao. Wiels werd drie maanden geleden vermoord op een strand bij Willemstad. De politie gaat uit van een huurmoord. In het oosten van Afghanistan zijn bij overstromingen zeker 60 mensen om het leven gekomen. Ongeveer 50 mensen worden nog vermist. De meeste slachtoffers vielen in de provincies Nagahar en Kabul. En in Iran is Hassan Rouhani beëdigd als president. Hij heeft in het parlement de presidentiële eed afgelegd. Rouhani maakt naar verwachting later vandaag zijn kabinet bekend. Rouhani is de opvolger van Mahmoud Ahmadinejad, die de afgelopen acht jaar president was en niet meer herkiesbaar was. Dat is het belangrijkste nieuws. Het weer. Willemijn Hubert. Volop zomerweer is het in Nederland. Met landinwaarts temperaturen van een graad of 26, 27. Aan zee is het 22 graden en overal schijnt de zon. Vanavond en ook vannacht daalt het kwik, uiteraard. Komt dan rond een graad of 14 te liggen. Het blijft helder en de zuidoostelijke wind is zwak tot matig van kracht. Morgen hebben we te maken met een zuidelijke, zuidelijke wind die ook iets aantrekt... en op veel plaatsen in Nederland schiet de temperatuur dan omhoog. Het wordt gemiddeld 28 graden, maar vooral in het oosten en het zuidoosten kan het weer tropisch worden. Het blijft overdag droog, maar tegen de avond neemt de kans op regen- of onweersbuien toe. In de nacht naar dinsdag zijn er ook buien. Dinsdag overdag is het eerst droog, later kan er lokaal wat neerslag vallen... Echt serieuze neerslag kunt u woensdag verwachten. Er is dan veel bewolking aanwezig en op veel plaatsen valt er zo'n 10 tot 15 mm regen. Daarna neemt de kans op neerslag weer af en liggen de middagtemperaturen rond 21 graden. Radio 1, NOS langs de lijn. Er is afgetrapt in Zwolle. Pek, Feyenoord, naar Niemeijer. Ja, een minuutje aan de gang. Geen doelpunten, nog altijd sfeervol. Hier de gunfactor zal er misschien bij wat mensen vanaf zijn. Maar Zwolle heeft het goed gedaan vorig jaar en wil eigenlijk meer. Dat geldt natuurlijk ook voor Feyenoord met de goosens. De linksbuiten, de overtreding van, van Polen. De aanvoerder van Peck Zwolle diep op de Feyenoord-helft. En dus zal Nelom de trap gaan nemen. Hij dus linkerverdediger. Geen Matthijssen en deze Bruno Martens in. Die op de punt van strafschopgebied voor Feyenoord. Hij staat op zijn geliefde positie in het centrum. Zal ongetwijfeld meespelen bij zijn keuze. Om al dan niet bij Feyenoord te blijven in de komende weken nog. Klaasie gaat terug naar de vaste doelman van Feyenoord. en nog altijd wat de slungelachtige Erwin Mulder. En dan breed gespeeld op de vrij. We zitten halverwege de Feyenoord-helft. Wat aan de rechterkant van het veld de aanname is van Schaken. Net over de middenlijn. En dan gaat het naar Jamma, terug naar de Vrij en Feyenoord breed naar Martins Indie toe. En die wordt wat opgejaagd dan door de spits Fred Benson. Natuurlijk is die topscorer van vorig seizoen van Zwolle er niet meer bij. Afdietsch zal naar Alkmaar gaan verhuizen naar AZ. En dus staat Benson in de punt van de aanval. Vanaf links zien we dan Moktar komen. En voor de rest ook in de ploeg bij Zwolle, Saimak aan de rechterkant in de aanval. Feyenoord breidt wat op de eigen helft met Nelom nog altijd in de buurt van het eigen strafschopgebied. Bal gaat terug naar Mulder, maar weer eens een keertje. Benson even op bezoek en dan de trap in de richting van Graziano Pelle. Maar dat wordt in de middencirkel Broersen, centrumverdediger van Zwolle. Still going strong, de Utrechter. En dan komt de bal weer bij Nelom terecht via het hoofd van Saimak. Nelom speelt zijn mannetjes uit. Dan dreigt naar Martins Indy, dan naar Vormer. Vervanger dus van Vilena. is ze inmiddels gewend... Aan het niveau in Rotterdam en heeft zijn basisplek te pakken. Aan de rechterkant Feyenoord, halverwege de zwolle helft met de Schaken. In duel met Asjentee, oorspronkelijk middenvelder toch eigenlijk. Maar na de blessure vorig jaar van Van Hinten verdienstelijk gevoetbald als linker verdediger. En daar blijft hij dit seizoen voorlopig staan. Waar kan het naartoe? Nou, bijvoorbeeld naar Van de Werf, vervanger van Lachman. Die is geschorst. En dat geldt bij Feyenoord ook nog trouwens voor Manu Na vorig seizoen een rode kaart in de slotfase van de competitie, toen bij Excelsior die er dus niet bij. Hetzelfde geldt voor Boetius. Daar speelt Goossens voor. Trost wordt niet aangepakt. De bal kan breed naar Moktar. We zitten op de rand van het Feyenoord strafsoepgebied. Zoekt naar de linker Moktar. Dat wil niet erg lukken. En voor een solootje is het dan te druk weggehaald. Onder meer door vormen. die stond daar ook. Maar Pelle kan de bal niet controleren. Ook omdat hij wordt opgejaagd door een oud-Feyenoorder Mokotjo. En zo heeft Zwolle de bal. We zitten inmiddels in de vierde minuut en opgepakt de bal door Nelom. De bal die bij Zwolle lang werd gespeeld vanaf het middenveld. Bruno die krijgt de bal in de voeten van de doelman van Feyenoord, van Erwin Mulder. En dan breed gespeeld naar Nelom. Die staat op de middenlijn, linkerkant van het veld. Terug naar Martensindi. Zo is het allemaal wat voorzichtig. In deze beginfase met name van Feyenoord, waar de ballen heel veel breed gaan. De Vrij terug naar Martins Indi die heeft wat ruimte om het middenveld in te gaan. Dan de lange bal zoeken naar de pellen in de gaten gehouden door Broersen. Maar niemand pakt de bal en die komt dan terecht bij Diederik Boer. Van wie we sinds al een tijdje weten dat hij aan één hand vier vingers heeft. Maar dat heeft hem niet gehinderd om uit te groeien tot een uitstekende keeper. Ja, het zijn van die details die het leven leuk maken als je wekelijks op de tribune zit. Een doelman met vier vingers. Nou ja, er gebeurt niet zoveel mannen. Het is een beetje schuiven heen en weer. En we zijn inmiddels bezig, 4,5 minuut, in wat heet het IJssel Delta Stadion van Van Zwolle. Feyenoord op bezoek bij PEC 0 Wielrenner Wilco Kelderman heeft de Ronde van Denemarken op zijn naam geschreven. De renner van Belkin, die in de tijdrit van zaterdag zijn slag sloeg, zag een leidende positie in de zesde en laatste etappe niet meer in gevaar komen. De rit van Roskilde naar Vredingsberg over 165 kilometer werd gewonnen door Mark Cavendish. De Brit van Omega Pharma was de beste in de massasprint. Kelderman lost Lieve Westra af als winnaar van de Ronde van Denemarken.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 Michael Bublé, bij hem is het altijd een beautiful day. Zwolle tegen Feyenoord, Ragnar. 0-0 en uh, hetzelfde laak in een pak. Uh, 8,5 minuten nu op de klok en nog altijd uh, helemaal niets gebeurd voor de doelen. Wat dat betreft doet Feyenoord het overigens beter dan een jaar geleden... toen het hier met 3-2 verloren en binnen 6 minuten op een 2-0 achterstand uh, stond. Dus je zou kunnen zeggen dat is pure winst. Feyenoord verloor die wedstrijd aan het einde van de rit. Ondanks twee goals van Pelle. Ook een gelijkmaker verloor die wedstrijd toe met 3-2. En Pelle maakte in die wedstrijd ook nog een eigen doelpunt. Mokotjo voor Zwolle. Aan de linkerkant van het veld vervolgens Klisch. Opgeroepen weer voor het Poolse nationale elftal. De middenvelder die is definitief overgenomen van het Duitse Wolfsburg. Raakt de bal nu wel kwijt. En de Vrij speelt hem in de voeten van Bruno Martens in. Die halve weg de Feyenoord-helft, gaat het naar Nelom aan de linkerkant. Ter hoogte van de middenlijn, namen Goosens, althans was de bedoeling. Maar van achteren komt dan van Polen die de bal uit zijn voeten wegtikt. De Feyenoord mag vervolgens wel de ingooien gaan nemen. En dat doet dan Miquel Nelom. Een van die zeven Feyenoorders uit de voorselectie van het Nederlands elftal. En dat zal er gebeuren als Matthijs op de bank blijft zitten. Dan zal hij ongetwijfeld een keer zijn plek gaan verliezen. Maar goed, als toekomstmuziek. kunnen kan allemaal nog anders lopen natuurlijk. Goede bal richting de diepte. Benson. Moktar geeft hem richting Benson. Die schiet hem dan. Ja, hij loopt eigenlijk een tikje te ver door. Schiet hem vanaf de rechterflank naast het doel. Over de achterlijn. Het was een goede opening. Wel goed gezien van Younes Moktar. Maar dan moet Benson toch eigenlijk een fractie eerder schieten als dat haalbaar was geweest tenminste. Want nu komt hij uit op een hele lastige positie. Maar is dat in ieder geval na precies 10 minuten voetballen de eerste dreigende actie. In deze wedstrijd tussen Pek Zwolle dus en Feyenoord uit Rotterdam. De trap van de doelman van de Rotterdammers Mulder wordt zo opgepakt op het middenveld door Van Polen. Bij Zwolle breed gespeeld naar Saimak. Verliest de bal, dan uh, lijkt het in het duel met Nelon. Krijgt een uh, herkansing omdat uh, Drost, overigens uitgerust met een ouderwetse Hanekam, er dan uh, tussen zit. Voorzet richting Benson vanaf de rechterkant. Uh, stuit is niet in het voordeel van de centrale spits van uh, Peck Zwolle. En dan is het gevaar geweken. Wil Goossens schaap op avontuur, maar van de werf snijdt hem uh, de pas af. De hoogte van de middenlijn Dat levert een uh, applausje op. Wat een deel van het Pekzwolle publiek. En Pekker heeft dus de bal overgenomen. Mokotjo kijkt dus waar het naartoe kan. Gaat richting Drost. Overstapje, daar trapt Martin Zindi niet in. De bal naar voren toe, richting Immers. Nog nauwelijks aan de bal geweest. Geldt ook voor Pelle die nu aanneemt. Immers vervolgens naar de rechterkant. Maar veel te doorzichtig. En daar kan bijvoorbeeld Schaken niks mee. De bal teruggespeeld naar Boer, wat link. En dan is Immers net te laat, te laat om daar nog voor een gevaar te zorgen. En vervolgens aan de andere kant van het veld de vrij terug... Op zijn doelman Mulder weer naar voren toe. Wat gehaast gespeeld op de borst van Pelle. breed gelegd en daar is Schaken dan de baas in het duel met Klisch. En vervolgens komt hij Assente tegen en dan is de aanval van Feyenoord onderbroken. Dan mag Feyenoord via Janmaat? Ook nog wel gevolgd, naar het schijnt, dus door wat grote ploegen. Hij mag voorlopig voor Feyenoord deze ingooien gaan nemen. De rechterverdediger van de Rotterdammers. Het staat stil bij Feyenoord. Immers meldt zich dan. Legt de bal terug op Janmaat. Die wil naar voren, maar er staat niemand. Ja, iemand van Zwolle. En die zit er dan tussen. Vervolgens wel Schaken. Met twee man in de nek. Asjentee en Mokotjo. Asjentee wint dat duel wel. En is die bal dan uit of niet? Het mag verder van de scheidsrechter en eerst van zijn assistent. In de scheidsrechter vanmiddag. Zoals gezegd is er Serdar Ook voor hem een belangrijk jaar. Vorig jaar toch een beetje met dat bandje met respect richting toen nog Groningen trainer Maaskant. Ja, wel wat kritiek gekregen her en der, En hij zal gewoon goede wedstrijden moeten fluiten. voorlopig heeft hij het hier in het IJssel Delta Stadion heel eenvoudig. Want het is allervriendelijkst. Het gaat in een betrekkelijk overzichtelijk... Tempo en er gebeurt dus wat te weinig. Overigens onder toezicht ook van wat spelers die hier vorig jaar nog zaten. En ook Jaap Stam tegenwoordig fulltime bij Ajax zit op de tribune. Bal naar Benson op het rand van Feyenoord strafschopgebied, Gepakt door De Vrij. Eindelijk wat sfeer in het stadion. Vormer wordt aangetikt door Younes Mokhtar. En dan mag Feyenoord de vrije trap weer gaan nemen. 5-6 meter buiten de punt aan de rechterkant van het veld van het eigen strafschopgebied. Bruno Martens Indy, niemand van Zwolle in de buurt. En dus gaat het via het vertrouwde recept inmiddels breed naar Nelom. Terug naar Martens Indi. Dan zitten we al 12-13 minuten in deze wedstrijd. Hebben we dus alleen dat schot naast te zien vanaf de rechterflank. ...van Fred Benson. En waarom uh, wordt hij nou zo geapplaudisseerd? Uh, denk u Heeft te maken volgens mij met het overlijden van een hele trouwe fan. Veel te jong zie ik staan. 71-2013. Dan ben je niet uh, oud genoeg geworden. Een uh, grote uh, doek achter de goal van Diederik Boer wordt opgetrokken. En Klaas hier op het middenveld voor Feyenoord naar uh, Nelom. Ja, Feyenoord komt er eigenlijk niet doorheen. Je zou kunnen zeggen... ...je begint er even voorzichtig op bezoek uh, op het veld waar je vorig jaar zo snel achter kwam te staan... Maar inmiddels, na een klein kwartiertje spelen, verwacht ik toch wat meer diepgang en wat meer overtuiging. En wat meer mensen die bewegen bij Feyenoord ook. Pellen en Van der Werf. Vorig jaar in de winterstop gekomen die Van der Werf. Toen van Volendam. Vervangen dus van Lachman En die heeft voorlopig geen problemen met die Italiaan van Feyenoord. Mocococcio zet de hoogte van de middenlijn dan immers even weg. Opent op links bij Aschinté. Maar dan zitten we voor alle duidelijkheid nog wel altijd op de helft van Pek Zwolle. Gaat het breed naar Van der Werf. Ja, Zwolle moet ook even terug dan op deze manier. Komt er ook weinig tempo in de aanval van de thuisploeg. Vervolgens De Kaats met Matthäus Klisch. En die heeft het spel dan helemaal voor zich liggen naar Saimak in de as van het veld. Nee, dat is Moktar. Rechts loopt Drost. Moktar wil wel voor eigen succes gaan. Is er ook doorheen. Staat ver aan de buitenkant. Legt de bal dan terug richting de stafsopstip. Maar daar is Benson op dat moment al voorbij. En Bruno Martensin, die namens Feyenoord staat daar nog wel. Die roeit de bal de zijlijn over. En die bal zal dan worden gegooid, ingegooid weer vervolgens door Van Polen. Als hij tenminste de goede bal te pakken heeft. Want hij heeft er eventjes twee in, in zijn handen. Hij staat een meter of 15 bij de hoekvlag vandaan. Betrekkelijk uh, dicht uh, in de buurt van de punt van het Feyenoord strafschopgebied. Wacht wat en kijkt wat. En die kijkt naar zijn eigen keeper. Die uh, viervingerige bandiet. Want dat is uh, Diederik Boer. Is erbij gaan zitten, de doelman van de thuisploeg. Nog nauwelijks in actie hoeven komen. Het is maar goed dat ze, wat dat betreft, een nieuwe keeper hebben gehaald. Kevin Béjois van Den Bos zat ook in Venlo. Dan zou het dan zo zijn dat hij al in de eerste wedstrijd bij zijn nieuwe ploeg in deze competitie. het veld in zal gaan. Gusebujoek gaat even op bezoek bij Boer. Die zit daar als een standbeeld. 15 minuten op de klok en pekswolle Feyenoord. Dat is het belangrijkste eigenlijk. Nog altijd 0-0. Al het laatste sportnieuws. It is NOS Langs de Lijn. I can hear the couple fighting right next door. Their angry words sound clear from the eastern walls. Around midnight I heard them shout.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 Uit 1987, dus ik denk dat dat destijds dan werd afgekondigd... door Koos Postema, Felix Meurders, Tom Blom misschien. Ja? Robert Crayband, right next door. We gaan naar Ragnar Niemeyer. En ik uh, was zojuist verbaasd, Ragnar. Het was natuurlijk een beetje een beginfase. Dan gaan uh, verslaggevers overdrijven. De viervingerige bandiet... Oh, gaan we zo beginnen? Nee, je maakt me nieuwsgierig. Nee, Hoe is het nee, met de viervingerige ja, bandiet? Nou ja, precies. Hij is eruit. Hij is eruit. Diederik Boer moet bij een uh, terugspeelbal zijn geweest. Er was wat paniek even daarvoor. En dan stond het in een van zijn spiertjes van zijn... Uh... Alleen van, van zijn benen zijn geschoten. Hij liep wel gewoon naar de kant. Ik had niet het gevoel dat er iets met zijn armen was of met die vingers. Maar Bejois staat onder de lat terwijl we zo meteen gaan kijken naar de eerste hoekschop van Feyenoord. Het is nog 0-0. Die Bejois meteen in de problemen gebracht door Van der Werf Een misverstand met Goossens. Liep maar net goed af voor de thuisploeg. En nu is ook die hoekschop uh, het gevaar uh, is weg. Want uh, Immers wil wel koppen, maar komt uh, ja, met zijn hoofd bij de bal. Maar meer ook niet. En vervolgens wel opgepakt door Goossens. Feyenoord blijft druk zetten dus op het doel van Zwolle. Balbezit aan de rechterkant met Klaassi. Die schiet hem aan tegen een van zijn tegenstanders. In dit geval is dat Moktar. En Feyenoord mag dan de ingooien gaan nemen. Feyenoord heeft overigens ook een minuut of wat is het. Tweeënhalf geleden een behoorlijke kans gehad. Want het was de actie van Schaken vanaf de rechterkant. Stuurde daar Agente het bos in. harde voorzet. Broerse kon er ook niet bij. En eigenlijk vlak voor het doel Immers een stapje te laat. Anders had hij Feyenoord op 0-1 kunnen zetten. En Zo heeft Zwolle via Benson en Feyenoord via dus Immers zijn eerste mogelijkheid te pakken. In ja, dit seizoen zou je bijna kunnen zeggen. Het is de eerste wedstrijd natuurlijk voor beide ploegen. Maar wel een tegenvaller dat meteen die doelman Boer er dus uit is gegaan. Die mist in het verleden al zoveel wedstrijden met blessures. Makotjo speelt hem naar Broersen. Halverwege de helft van Pek Zwolle. Linkerkant van het veld vervolgens Aschente. Makotjo heeft de ruimte in de middencirkel. Kan nu de middenlijn er voorzichtig oversteken. steken. Opening aan de rechterkant van het veld is goed. Want er ligt vrijheid. Bij aanvoerder van Polen van Zwolle zoekt het u wel met uh, Immers. Dan de Kaats met uh, Benson van Polen voor links. En dan mikt hij hem een halve meter veel naar rechts. Want uh, de bal hobbelt naast. Het doel van Feyenoord-Mulder had er denk ik wel bijgezet. Maar in ieder geval een aanval over meerdere schijven. Van de thuisploegen. Dit zou je een mogelijkheidje kunnen noemen. Hoewel de bal denk ik wel anderhalve meter langs het doel gaat van de doelman dus van Feyenoord. Kijk eens eventjes waar hij naartoe kan. Gaat een lange bal verzorgen voor de bezoekers. En dan zitten we al bijna halverwege de eerste helft. En moet het allemaal nog wel een klein beetje op gang komen in Zwolle. Zeker voor mij wat mij betreft voor Feyenoord 0-0. Vitesse tegen Heracles Almelo eindigde eerder deze middag in 3-1... na een 2-0 ruststand. Ronald van der Geer is daar de verslaggever. Hij praat met Heracles-trainer Jan de Jonge. Je komt aanlopen met een boekje in je hand. Ik denk dat je de eerste en de tweede helft totaal anders kan beoordelen. Ja, ik ben verbaasd over de eerste helft. Dat deden we dus heel matig. Uh, en dat, uh, ja, dat spreek je natuurlijk nooit met elkaar af. Dus met in de rust een aantal omzettingen... en de tweede helft hebben we natuurlijk behoorlijk wat kansen gecreëerd. Dus het zou ook zo'n 7-5 kunnen staan. Dus dat is... Uh, de tweede helft is positief. De eerste helft dat is uh, heel, heel jammer. Want uh, dat hadden we niet verwacht. Dus dat is, ja, ja, goed, maar dat is teleurstellend. Dan zijn wij er altijd voor om een verklaring uh, te vragen. Maar die weet je zelf ook niet, denk ik. Want ja, je stemt alles af, je spreekt dingen af en dan gebeurt dit. Ja, we waren denk ik wat, uh, wat onder de indruk. Dus dat, uh, daar moeten we met z'n allen heel erg hard aan werken. In uh, uitwedstrijden om dat uh, vanaf dag één, uh, van minuut één, zeg maar uh, goed te doen. Nou, de tweede helft doen we dat. En dan creëer je twee, drie, zelfs 100% kansen. Nou, dan moet je er minimaal twee van maken. Ja, dan weet je het niet hoe het dingen lopen. Maar uh, goed, dat doen we niet. En dus uh, is het een, uh, wel een terechte nederlaag, uiteraard. Want uh, Vitesse was beter dan wij waren. Het was wel een, een schep aan kwaliteit wat erbij kwam, hè? In de tweede helft je zag met Amoa en Duarte dat er ook wel iets in de helft al veranderde. Uiteraard. Die jongens zijn. Uh kwalitatief goed genoeg, zeer goed genoeg voor Heracles en zeker voor de Eredivisie. Maar goed, door alle omstandigheden kon dat nog niet. Maar goed, het is ook zo dat uh, ook de andere jongens uh, in de voorbereiding veel hebben laten zien. Dus uh, daarin uh, moet je het met elkaar wel kunnen doen natuurlijk. Als er nou uh, niks meer wijzigt in, in uitgaande vorm, is dit dan de selectie waarmee jij gaat werken dit, uh, dit seizoen? Ja, dat lijkt me een vrij logische inkopper als er niks gaat wijzigen en dan blijft dit zo. Nou ja, goed, kan zijn dat je nog wat wensen hebt, inkomend zeg maar. Ja, maar goed, dat ze wel intern moeten overleggen. En ik denk niet dat dat echt uh, nog aan de orde is. Het zou één of twee kunnen zijn, maar dat, uh, dat zien we wel. Dat is nu ook niet iets waar ik mee bezig ben op dit moment. Was de Ploer erg bezig met uh, waar wij het misschien wel de afgelopen week heel veel over hebben gehad? Het spelen tegen de oude trainer? Nou, ik denk dat dat wel wat meeviel. Uh, maar het zou kunnen. Uh, ze weten alles van elkaar natuurlijk, dat is duidelijk. Maar jij begon met te zeggen ze waren te veel onder de indruk. Waarvan? Nou ja, je hebt hier een. Uh, uh, ik zeg ook niet dat dat de reden is, maar het leek zo dat ze onder de indruk waren. Dat heeft natuurlijk te maken met de start van de competitie en noem maar op. Nou ja, dat moet natuurlijk niet gebeuren. Dus een aantal jongens bleven ook wat onder hun niveau. Jan de Jonge, de trainer van Heracles, verloor vandaag dus in Arnhem met 3-1. Een van de doelpuntenmakers was Kelvin Leerdam. Hij maakte bij Vitesse zijn debuut. Ronald van der Geer ving hem ook op. Hij staat nog een beetje na te puffen van een, van, een, van een zware pot, maar wel een waar je uh, als team, maar ook als Kelvin Leerdam, best tevreden op terugkrijgt, denk ik. Ja, op het einde alleen een klein smetje op mijn spel. Maar voor de rest ben ik wel tevreden hoe we als team gespeeld hebben. Trainen we hoog druk. Ja, dat geeft heel wat kansen weg. En uh, Piet is er bijna allemaal gepakt. <laughs> dus hij uh, ja, heeft een geweldige wedstrijd gekiept. En we hebben denk ik ook een geweldige wedstrijd gespeeld als, uh, als teamveldspelers. En, uh, ja, ik heb zelf ook genoten op het shot. Alleen uh, misschien hebben we wel wat, uh, wat meer mogen maken. Eén één of twee meer. Nou, je kreeg in het tweede af nog een aardige kans toch. En jij bent niet iemand die vaak scoort twee keer in één wedstrijd. Nee, niet als je dat gespeeld nee. <laughs> Nee, de, ik heb in de aarde altijd wel, wel, veel ges, wel, wel veel gescoord. En, uh, en dan ben ik rechtsbek geworden. Dan ga je vanzelf wat minder scoren. op het middenveld weet ik dat ik altijd mijn kansen krijg. Uh, misschien als ik daar een heel seizoen speel. Wat ik misschien wel tussen de 5 en 10 kan scoren. Maar dat zal de toekomst wel uitwijzen. Ja, want je hebt uh, nooit onder stoel of banken gestoken dat je je lekker voelt op het middenveld. Uh, vandaag door omzettingen noodgedwongen. Nou ja, je hebt wel laten zien, kant allebei goed hè? Ja, ja, we hebben het over algemeen spelers die, uh, die veel in de bal spelen. En uh, ik ben toch iemand die, uh, ja, die het uh, wat, wat afwisselt in de bal en dan, uh, dan weer diep. En, ja, dat is uh, misschien het enige wat ik heb ten opzichte van de andere spelers. Dus, ja, wat dat betreft uh, komt er zo wat meer uh, afwisseling in ons spel. Maar, ja, De trainer bepaalt hoe we spelen en uh, vandaag stond ik op het middenveld. En, uh, ja, ik heb gewoon genoten als speler en als, uh, als voetballiefhebber. En, uh, ja, en als team hebben we gewoon, uh, gewoon goed gespeeld. Ja, Peter Bos laat een elftal nooit vervelend spelen. is ook heel nadrukkelijk aanwezig in de coaching. Ik hoorde jouw naam bijvoorbeeld Kel, Kel, Kel. Continu hè? Ja. En uh, we weten wat hij wil. Hij wil, uh, ja, bijna geen lange bal is, bijna verboden bij training. Maar over het algemeen, uh, ja, we, zijn, we raken steeds meer gewend aan hem. En uh, ik denk dat ons positie alleen maar kan verbeteren. En uh, ja, we gaan proberen het uh, zo mooi mogelijk uh, voetbal te laten zien in dit seizoen. Ja, we begonnen met dat uitheigen. Wat lekker dat je weer voor zo'n bord kan uithijgen. Hè? We hebben je gewoon bijna een half jaar niet gezien, man. Nee, bijna een half jaar niet. En uh, dat was uh, wegens omstandigheden. Maar die, die, die, die fase heb ik achter me gelaten. En, uh, ja, ik heb gewoon genoten op het veld vandaag. Ik heb gewoon uh, lekker een wedstrijd gespeeld. en uh, Ik heb van iedereen complimenten gehad. En, uh, ik, ja, ik ben gewoon blij uh, om nu gewoon mijn stinker de beste te doen voor Vitesse. En, uh, dat, dat, uh, dat is uh, wat het nu is, ja. Pekswolle Feyenoord. Is het uh, tempo een beetje opgeschroefd? Nee, ik weet niet wat jij ervan vindt, Hugo. Het is 0-0, 27 minuten. Het mist een bepaalde vorm van, van frisheid of zo bij Feyenoord wat mij betreft. Het is tam. heel tam. Het is heel tam. Het heeft ook even stilgelegen. Een drinkpauze. Terwijl Feyenoord op de eigen helft de bal heeft. Ik hoorde Ronald Koeman voor de wedstrijd zeggen dat hij dat volledig belachelijk vond. Omdat het toch in Barcelona bij hem in het verleden vaak 35 graden was. En dan deed je ook zoiets niet. Schot nu van de Vrij. Overgetikt door Béjois. Nou misschien was die bal sowieso wel overgegaan, Maar uh, het is uh, in ieder geval weer een teken van leven van Feyenoord. Een van de verdedigers dus de Vrij van een meter of twintig. Je moet daarvoor zorgen. bij Bichouan, de vervanger dus van de gemasseerde doelman Boer. Hij tikt die bal voor alle zekerheid nog even over het doel. Het is na 28 minuten in Zwolle bij Peck tegen Feyenoord nog altijd 0-0. Exclusief in Studio Itzerda. Ook voor de iets ouder wordende vrouw... komt er een moment dat je denkt, ik moet sporten. Voor veel mensen vraag ik me überhaupt wel eens af... met zo'n lichaam, is dat eigenlijk wel goed? Ik moet gezond en ik moet vooral mooi worden. Lange benen krijgen. Er zijn natuurlijk bepaalde sporten waarbij meer risico verbonden is... om blessures te krijgen. Dus allemaal afzien. Smaakt dat naar meer? Luister dan straks kwart over zes...